Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Tu viens vers moi quand tout va mal. Et je suis toujours là. You know I love. you.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 Is dat, dat je, dat je hè, kijk naar Spa daar hebben ze daar hebben ze zo'n uitloop dat, dat je bent eerst je, je, je tank is leeg voordat je de vang raakt. <laughs> en ik vind dat, dat vind ik gewoon, uh, dat moet niet kunnen. En gelukkig komen we ook op Spa francorchamps de de pakken weer terug. Want hè, je, mag van mij, je hoeft van mij niet meteen met uh, Louis de Sirenes afgevoerd worden naar het ziekenhuis als je een fout maakt.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 kleinere, beperktere activiteiten in het Pluspunt. Ga daarvoor naar de website van Pluspunt. En daar zie je genoeg. En mocht je toch nog wat willen doen... ga lekker wandelen in de duinen... of fietsen langs de mooie paden die we hebben. Wij houden mij op met Goedemorgen, Goedemiddag, Sandvoort. Jelme Koper, bedankt voor de techniek. Kortdraaier, bedankt voor de muziek. Gert van Kuik, bedankt voor de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld... en ik wens jullie een prettig weekend. En tot de volgende keer.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 Be. I'm seeing every empty page, but I find that everything I am is everything I should be. I don't need to run. working, heart is turning, vision's clearing, still I'm learning. what I am, what I am, what I am, what I am is something more than I can plan. Go tell me now. I don't need to run away. I've been standing on a stage with just a mirror, forced to face who I've become. break